Zeven uur na wel met het NOS-journaal. De Duitse liberale partijleider Guido Westerwelle... stelt zich in mei niet herkiesbaar als voorzitter van de FDP. Hij blijft wel aan als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Merkel. In de partij werd na de recente verkiezingsnederlagen... aangedrongen op het vertrek van Westerwelle. De partij leed zware verliezen in de deelstaten Baden-Württemberg... en Rijnland-Paltz. In die laatste staat werd niet eens de kiesdrempel gehaald. Westerwelle is al tien jaar voorzitter van de FDP. De parlementsverkiezingen in Nigeria zijn verder uitgesteld. Ze zouden gisteren worden gehouden, maar werden verschoven naar morgen... omdat het niet lukte om in het hele land stembiljetten te verspreiden. Omdat dat nog steeds niet is gelukt, wordt er pas volgende week zaterdag gestemd. Die dag zouden er presidentsverkiezingen zijn, die schuiven ook een week op. Om fraude te voorkomen komen de stembiljetten uit het buitenland. Onder meer door vertraging van veel vluchten... zijn nog lang niet alle stembiljetten in Nigeria aangekomen. De twee mannen die gisternacht in Alphen aan de Rijn doodgeschoten in een auto zijn gevonden zijn een Nederlander en een Bulgaar. De twee gewonden die ook in de auto zaten zijn ook een Bulgaar en een Nederlander. De vier kwamen uit Limburg. De politie roept nog steeds getuigen op om zich te melden. Ze gaat uit van een criminele afrekening. De Duitse bokskampioene El Halabi is vlak voor een wedstrijd door haar stiefvader neergeschoten. Ze werd van dichtbij geraakt in haar handen, voet en knie. De tweevoudig wereldkampioene kan waarschijnlijk nooit meer boksen. De stiefvader schoot ook twee beveiligingsmensen neer. El Halabi had net haar stiefvader ontslagen als haar manager. In de eredivisie voetbal heeft Ajax na een turbulente week... de thuiswedstrijd tegen Heracles met 3-0 gewonnen. De andere uitslagen Utrecht-Ado Den Haag 2-3... Vitesse-NEC 2-1 en Groningen-VVV 3-2. Het weer vanavond wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten een paar buien. Vannacht opklaringen, het wordt 6 graden. Morgen overdag droog, alleen in het oosten kans op een bui. Het wordt morgenmiddag 11 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Nu de ANWB-verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. En op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Muiden en het knooppunt Muidenberg... twee kilometer file door wegwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Ongelooflijk maar...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 Goedenavond, u bent terug bij de VPRO. Welkom bij Bureau Buitenland. In Hongarije krijgen ouders straks misschien stemrecht voor minderjarige kinderen. Het is een voorstel uit de Duwe Grondwet waar nu al heel veel ophef over is. Straks meer in berichten uit Blogistan. En we gaan naar Bahrein waar de spanningen tussen Soenieten en Shiiten hoog oplopen. Yes, uh, he's my nephew, and we going to say bye bye to his body in this cemetery. This is the final. Maar we beginnen met Syrië. Anon Alafandi, welkom in de studio. Graag als je wil alvast een ultra korte analyse van de kwestie Syrië. Goedendag. Als het Syrië, als de revolutie in Syrië zal doorbreken, zal het enorme bloedbad verrichten. Nou, dus een hele heldere en ook angstaanjagende en hele korte analyse. Straks meer erover en Rader al del Vettag, ook Syriër, komt dan ook hier praten. In Syrië is na de speech van president Bashar al-Assad al afgelopen woensdag de spanning te snijden. Ordetroepen staan oog in oog met tegenstanders van het regime. De afgelopen dagen vielen zeker tientallen doden. Correspondent Remco Andersen, was er de afgelopen dagen in de hoofdstad van Syrië, Damaskus? Goedenavond. Goedenavond. Hoe zou je de sfeer omschrijven zoals je hem hebt meegemaakt? Nou, uit Het was uh, een vrijdag toen er uh, de grootste demonstraties waren gepland door tegenstanders van het regime uh, uh, sinds deze hele revolutie begon. Um, en de ordeproepen van, uh, van de overheid en de veiligheidsdiensten, waren in ongelooflijk grote getalen uitgerukt. Ik heb hier drie jaar gewoontes hier, maar ik heb dit nooit eerder gezien. Ik heb wel eerder met die, uh, die veiligheidsmusten gemaakt gehad. Maar het aantal de mensen die op straat stonden was gewoon heel duidelijk om, om iedere... Iedere uiting van kritiek in de stond Zonder iedere straathoek, iedere moskee, uh, prijsregistratie, ministeries. Overal waar het volledig gedemonstreerd is en waar gedemonstreerd zou kunnen worden. Zonder gewoon groepen mannen met. We uh, uh, een aantal ook met knuppels gewoon klaar om, uh, om. Om te zorgen dat er iets gebeurde. Hoe herkende je die mannen? Waren dat wat de veiligheidsagenten? Ja, voor het grootste wel. Je, je, je, je kent die mensen op een gegeven moment gewoon. Ze zijn groepjes, groepjes veertjes dus met kastjes met, met, met aan. Veel te warm zijn voor het weer. En uh, waaronder, waaronder waters wapens verborgen zijn. En, uh, uh, en waar ook al nu voor eerst, ik heb het nooit eerder gezien. Er waren echt grote groepen jongeren. Het is een beetje onduidelijk dat die vandaan komen, maar uh, jongens van jaar 17, 18. Die echt een hele grote kielpersoon rondliepen op straat. Ik heb één groep tegengekomen een uur op elf ochtends. Die stonden tegenover de rechtbank uh, waar ze die bij het verzamelen. Het is goed om zo'n vijftig jongens met een hele grote houten en uh, uh, een zwarte, metaalbeperkte puppels. Die daar blijkbaar klaar stonden om, uh, om demonstraties uh, te voorkomen. En die stonden rustig te babbelen met uh, agenten die op dat moment ook aanwezig waren. Dus voor het zien was het echt geen verrassing dat die mensen aanwezig waren. Kon jij dan wel werken als de, de sfeer zo intimiderend was? Uh, jawel. Ik bedoel, het uh, ze iedere, iedere buitenland meteen op de nek Zo zijn ze ook veel Maar je moet gewoon een beetje oppassen. Uh, ik keek aan het ik val nogal op. Als ik bij lang plan op één en op het moment dat mensen geïnteresseerd bij mij raken, omdat ik een kamer tevoren ga halen, of omdat ik zo'n vraag stel, dan raak ik netjes om en dan ga ik pas verderop staan. En dat ging goed. Ik kan me voorstellen dat activisten het niet in hun hoofd halen om nog verder te demonstreren. als ze van die jongens met loden knuppels rondlopen. Ja, dat kan ik wel ook heel goed voorstellen. Het is, als je gelijk maakt met de andere revoluties die die uh, al niet plaats hebben op de afgelopen maanden. In Cairo, op het moment dat de overheid, de Egyptische overheid, zich goed realiseerde dat er aan de hand was, er dus stonden een paar miljoen mensen op het plein. En in Syrië is dat nog niet zo. Het gaat echt om een paar duizend mensen in steden die Syrië heel slim volledig hebben afgesloten van buitenlandse pers en Nederlandse pers. Zonder dat hebben we daar gebeurd. En in Damascus, ja, er zijn een paar honderd of een paar duizend doen, het weet precies dat die weer In de Nederlandse op In de hoop dat de eigenerde meerderheid van duidelijk is... Uh, hoe, uh, hoe die naar de demonstraties kijken, op een gegeven moment daar weer aansluiten. Als je straat op gaat en op iedere hoek staat en staat in klaar kijk, iemand met een zonnebril en die jongens met tuples, ...ja, dan blijf je doen. binnen. dan zie je de overheid heel goed heeft gerealiseerd dat heel snel, heel kort moet ingrijpen. Dat doen ze op verschillende manieren. En een daarvan is door alle open sectoren van die protesten de afgelopen maanden uh, op te pakken. Ook gewoon de opdaging. Ja, Remco, de lijn, de lijn is helaas iets te slecht om verder te gaan met dit uh, gesprek. Remco Andersen uh, deed verslag vanuit Syrië waar hij de afgelopen dagen was. En hij was nu weer terug in Libanon met excuses voor de ge slechte geluidskwaliteit. Praat even verder met Adnan Afandi, student bedrijfseconomie. En uh, Syriër van, uh, van oorsprong. Ja, precies. Hoe volg jij dit nieuws? Ik volg het uh, vooral via Facebook, want... Uh... De de, via televisie gaat het heel erg moeizaam. Omdat het uh, bijvoorbeeld Al Jazeera die geeft wel verslag alleen uh, heel erg beperkt. Omdat ze natuurlijk heel erg uh, geïntimideerd waren door de Syrische regering. Zodat ze niet de juiste nieuws zouden uitbrengen. En zoals veel andere nieuwszenders. Maar vooral voor Facebook. En dat is toch vooral de druisfeer achter uh, de, de revolutie in Syrië. Want iedereen probeert via Facebook uh, met elkaar af te spreken. En... Uh, activiteiten op te zetten om daar, daar uh, de straat op te gaan met z'n allen. En jij hebt veel vrienden in Syrië die facebooken met jou... en dus kan jij hier gewoon uh, volgen wat er ja, gebeurt? precies. Ja, die heb ik. En, en wat, wat voor beeld krijg je dan van de afgelopen week? In Syrië is het echt angstig. Angstig, heel erg angstig. Ik heb net voordat ik hierheen kwam heb ik een paar punten uh, opgeschreven... wat er nu gebeurt in Syrië. Van, uh, wat voor sfeer er, er is, vooral in uh, Daraa en in... Uh, Doe maar. We hebben hier dat, bijvoorbeeld de telefoonlijnen. Die zijn in hele grote steden afgesloten. En dan is het als moes op de staatstelevisie dat het te druk is. Maar niemand kan eigenlijk al bellen, dus die druk is er niet. Dus dat is om te voorkomen dat mensen kunnen gaan aanspreken om, om te demonstreren. Precies. Knokploegen, zoals de meneer uit Libanon vertelde... die staan klaar om iedereen in elkaar te slaan die er ook over denkt... om het woord vrijheid te roepen. Mensen, er zijn ooggetuigverhalen van mensen die net uit de moskee komen... Waar, de, waar ze dan eigenlijk bij elkaar proberen te komen om dan te demonstreren. En dan uh, worden ze gelijk verwelkomd met knuppels. Ze rennen snel terug de moskee in, deuren dicht. En daarna wordt er on onderhandeld via de imam... om die mensen naar buiten te krijgen en dan veilig naar huis te gaan... zonder demonstratie te beginnen. Nou, ze krijgen de toegang door die knokploegen. De knokploegen die... Uh, er gaan natuurlijk uh, gelijk op die mensen af... die dan denken dat ze veilig naar huis kunnen gaan. En uh, er worden gewoon letterlijk botten gebroken. Op straat? Op straat, door, door, door de knokploegen. Want die mensen die zijn zwaar bewapend door de veiligheidsdiensten zelf. Want ze zijn zelf veiligheidsdiensten. Of ze zijn zelf echt um, gedwongen. of Ik denk niet gedwongen, want ze zijn echt van de veiligheidsdiensten... die daarvoor zwaar worden betaald om dat te doen. En er zijn... Twee dagen, binnen deze twee dagen arrestaties, honderden arrestaties. Die mensen die worden gearresteerd, die lopen het risico om nooit meer terug te komen. Of jaren achter de tralies te zitten. Dat is de, de, de risico die de mensen, die deze helden die op straat gaan, deze risico nemen ze mee. Er worden mensen in elkaar geslagen op straat en ook geschoten door de benen. Er is een filmpje op Facebook. Ik vraag iedereen die dat hoort om op Facebook te gaan kijken. Want daar zijn filmpjes van mensen die een schot in hun, een, tussen hun ogen krijgen. En mensen, veiligheidsdiensten die mensen in elkaar slaan. Alsof het een, een jungle is. Aan en vandaar ook jouw analyse van dit kan heel makkelijk uitmonden in een, in een gruwelijk bloedbad precies. Radar Abdel Fattig, ook Syriër, welkom in de studio. Dank je wel. Uh, wat is het laatste nieuws dat jij hebt binnengekregen? Uh, spreek je mensen of gaat het ook via Facebook? Uh, ik heb uh, net mijn familie gebeld, een half uurtje geleden. Um, ik kom zelf uit het Koerdische gebied, dus het noordoost uh, van Syrië. En uh, voor het eerst, uh, uh, natuurlijk sinds de, de, de, de revolutie in Syrië... Um, de Koerden zijn ook op straat gegaan... Uh, uh, er waren twee grote demonstraties, vrijdag in uh, Kamersli en in Hamouda. Uh, duizenden mensen waren op straat. Um, het is nu vandaag het is rustig, um, maar het spirit is heel hoog uh, tussen de jongere mensen daar nu. Wat bedoel je daarmee? Ze, ze zijn uh, vechtlustig? Um, ja, vooral de jongere mensen. Uh, want eigenlijk de Koerdische uh, situatie was heel interessant in Syrië, want uh, het duurt... Een paar weken, twee weken voor Koerden... totdat ze op straat gingen huh, in de Koerdische gebieden. En uh, dat was uh, gedeeltelijk uh, uh, bewust gekozen uh, uh, uh, door de Koerden. Uh, de Koerden hebben natuurlijk ervaring met de demonstratie in Syrië. In um, 2004 waren de Koerden um, massaal ook op straat gegaan. Er waren heel veel doden gevallen. Uh, maar toer, uh, toen uh, die uh, Koerdische beweging was uh, uh, onderdrukt... en er waren heel veel doden... En, um, dus, dus de Koerden hebben besloten dit keer laten we even wachten. Laten we laten zien de Arabische delen. Hoe, uh, de Arabische uh, Syriërs, hoe gaan ze dat doen? Um... Want wij gaan demonstreren als we kijken dat het echt wordt een echte demonstratie. Ze wilden niet hun kruid verschieten dat het misschien nog geen echte uh, demonstratie was. Deze. En dat ze dan in de problemen zouden kunnen komen. Ja. Nou is het nieuws van vandaag dat er een, een nieuwe premier is benoemd. Dus afgelopen week al die uh, toespraak van Assad. Waarin hij zei dat de noodtoestand wordt opgeheven. Nu dan een nieuwe premier. Uh, Adnan, zou, zou dat verschil kunnen maken? Kan dat uh, de boel wat temperen? Geen, geen enkel verschil. Waarom niet? Waarom niet. De regering in Syrië is altijd nutteloos geweest. Hij deed helemaal niks. Bestaat 90% uit de partij van de baat, baatpartij, van de huidige regering. En die heeft helemaal niks te zeggen. Het Staat alleen maar als toneeldecoratie voor de, voor de buitenlandse media. Voor de dus, dus wie daar dan precies de baas van is, dat maakt verder ook niet uit. Het zo maakt helemaal uit. niks uit, want het is, voor de verkiezingen staat het alvast dat 90% van de nieuwe regering, of de vorige regering, 90% moet uit de baatpartij komen. Dat staat alvast voordat er verkiezingen komen. Die mensen die hebben helemaal niks te zeggen. Het zijn alleen maar mensen die, uh, die alleen maar ja knikken. En de bijnaam van de regering was de applausregering. Het De enige wat hij deed was applaudisseren. En tijdens de laatste uh, speech van Bashar al-Assad... om de drie zinnen stond er iemand op en die zette een gedichtje voor. Die, vertel, die ging een gedicht voorlezen over hoe geweldig Bashar al-Assad is... en hij zou eigenlijk niet, eens de, niet alleen de Arabische wereld moeten leiden... alsof hij dat nu al doet... Maar eigenlijk de hele wereld, want dat verdient hij in hun ogen. Dus, dus mooie onvervalste propaganda, maar het, het werkt al lang niet meer. Nee, het werkt al lang niet meer. En, en de, om over de Koerdische situatie te beginnen... de Koerden hebben zeker eerst gekeken hoe de Araberen zouden gaan doen. Want de Koerden hebben het zwaar te verduren gehad in de afgelopen jaren. Want zij gingen altijd op opstand en daar stonden ze alleen voor. Alleen deze revolutie, die staat, die staat bekend dat iedereen in Syrië een Syrië is... en iedereen gaat opstaan en iedereen gaat vechten voor de vrijheid voor heel Syrië. maakt niet uit of je een Koet Arabier bent of een Christen of een Moslim En dat is de, dat, hopelijk de sleutel voor, re, voor, voor democratie in Syrië... waar mensen heel erg hongerig naar zijn. Je klinkt strijdlustig. Uh, hoe hongerig. ziet jouw eigen strijd eruit? Wat, wat kun je zelf doen? Wat ik, wil, wat ik wil doen is, zoals nu, bij media. Ik wil de Nederlandse media zoveel mogelijk vertellen... wat er allemaal in Syrië gebeurt. Van wat, on, wat voor oneerlijkheid uh, er is in Syrië. Hoeveel corruptie er is. Onvoorstelbaar. Het is... Als ik het woord corruptie zeg, is het niet genoeg wat in Syrië gebeurt. De corrupties... noem, eens, noem eens een voorbeeld wat je zelf hebt meegemaakt... of van mensen in je omgeving hebt gehoord... waardoor meteen iedereen duidelijk wordt hoe corrupt het daar is. is goed. Ik zal even een corruptiegeval vertellen over een hele hoge. Bijvoorbeeld, je kent de, bij wijze van spreken een minister. Je kan openen wat je wilt, doen wat je wilt. Drugs kopen, drugs verkopen, wapens kopen, wapens verkopen. Mensen smokkelen, uitsmokkelen. kan je doen. Je kent iemand bijvoorbeeld, in de, als de, de neef, de vriend en weer daar achter de achterneef van de, sec, de secretaresse van, uh, van, van een of andere uh, baas in een uh, ministerie. Dan kan je al, al dingen regelen omdat je die al kent. Het dus is als, je, als je vrienden binnen vrienden de kliek zit, en, dan, dan kun je alles maken. En als je niemand kent, kan je helemaal niks. Ja, Radar Abdavattag, wat, wat uh, kun jij doen? Wat, hoe is jouw betrokkenheid op dit moment? Um, ik denk. De hele revolutie is nu begonnen door jongere mensen. En door de nieuwe uh, met, in, in manieren van Facebook en internet en communicatie. En, en wij hebben de initiatief als jongeren genomen... van de oude politieke partij die zogenaamd oppositie was in Syrië. Want um, wij zijn hier in Europa. We kunnen niet zoveel in Syrië binnen Syrië doen. Maar wij helpen om zeg maar, te communiceren met, uh, met, uh, met de uh, Nederlandse maatschappij, bijvoorbeeld. Met de media. Om te vertellen wat precies daar gebeurt. Wij hebben daar contacten. En uh, je moet ook uh, vanuit gaan dat uh, de media en, en, en journalistiek in Syrië is heel slecht zijn. is altijd gecontroleerd door. Er zijn niet zoveel middelen om te reflecteren wat binnen het land gebeurt. Dus wij proberen dat rol te spelen. Dus jullie kunnen door, door met je familie te communiceren eigenlijk uh, zeggen wat jullie hier in de kranten lezen en, en uh, wat er... Ja. Eigenlijk moeten jullie hen vertellen wat er in eigen land voor een deel maar aan de hand is. Maar ook andersom. Handen. Wat en andersom, en andersom daar gebeurt en uh, hier uh, ja, te brengen. Is er, is er eigenlijk in jullie uh, analyse een, een, een wezenlijk verschil met, met de eerdere revoluties en, en opstanden? Zeker. Is dit een heel andere situatie dan in Egypte, Tunesië? Nee, het is, ik vind niet dat het anders dan Egypte of Tunesië, want dat is ook via de Facebook en de jongeren. En nou is het in Syrië ook precies, maar het heeft heel veel verschil van de vorige revoluties. Want de vorige revoluties waren best wel door oude garde geleid, en dit is echt door de jongeren, voor de jongeren. En het gaat ook gewoon door, hopelijk gaat het gewoon door. Ik, ik wil graag iets zeggen over wat er nu gebeurt in een uh, dorp naast Hommers. Er zijn op dit moment er zijn in een dorp uh, met tanken en gepantserde voertuigen uh, in het dorp gegaan om iedereen eigenlijk hard aan te pakken... omdat daar in, in deze dorp geen één, geen één standbeeld of foto... van de president meer aanwezig is. Zoals nu in Dara ook en in Douma. En er zijn vandaag iets van 70, tussen de 70 en de 100.000 mensen... de straat opgegaan in Douma alleen al. Dat is een streek dichtbij uh, Damascus. Om de martelaren uh, te eren. En er zijn de gelijken van de martelaren worden, worden ontvoerd door de regering. Want ze zijn bang... Van, dat ze met, deze, met de, met de lijken van deze mensen op straat te gaan en uh, eer betuigen. En dat, en dat gaat zeker doorlopen tot een demonstratie. De Facebook-sites waar jij het over had, die zijn ook allemaal terug te vinden via onze website via vpro.nl. En dan uh, klikken op de zondag. Rick Delhaas is inmiddels ook binnengekomen, onze buitenland. Uh, Analist, noem ik je maar voor, uh, voor de gelegenheid. Redacteur. Redacteur. <laughs> Zie jij eigenlijk een wezenlijk verschil uh, tussen deze opstand en die eerdere uh, opstanden? Laten we dat vragen aan Nicolaas van Dam. Die is uh, oud-ambassadeur uh, uh, in vele landen geweest. Uh, hij is, uh, wordt briljant diplomaat genoemd door de Britse veteraan onder de midden journalist Robert Fisk. En dat zijn er uh, niet veel. U wel, meneer van Dam? Goedenavond. Goedenavond. Uh, u heeft een standaardwerk geschreven over Syrië. Ja, dat klopt. Het ja. is na decennia nog steeds uh, in zwang. En dat komt binnenkort uit in een vierde uitgebreide editie. Ja. Uh, Fisk die schreef afgelopen week in de Britse krant Independent. Uh, dat uh, Syrië kan uitlopen op een sectarische oorlog. Denkt u dat ook? Nou, dat is wel mogelijk. Het is heel gevaarlijk, omdat eh, tot dusver heb ik nog maar heel weinig over dat sectarisme gehoord. En ook heel. Ik zeg daarbij gelukkig, maar, want het is een heel gevaarlijk eh, verschijnsel. Het voornaamste eh, gevaar zit hem erin dat. Eh, ...sleutelfuncties in het, van het regime, het, uh, van, in het leger, in de strijdkrachten, in de geheim, in de, in de veiligheidsdiensten, op al die op, op een heleboel essentiële uh, sleutelposities zitten Alewieten. En dat zijn in principe niet mensen die uh, nou zozeer iets religieus hebben, maar ja, die worden wel als zodanig gezien. Als een soort onderdrukking van de bevolking... Ja. door een alawitische minderheid. Het ligt in feite veel gecompliceerder. Ja, maar denk maar, ik... Uh, ja. als, als je aan een sectarische strijd uh, denkt... Uh, moet je dan aan Irak denken? Scenario Irak? Uh, minstens zo misschien nog wel veel erger, want uh, in Irak uh, zit, gaan nu bepaalde bevolkingsgroepen elkaar te lijf. En daar zaten vroeger dus vooral mensen van Saddam Hussein van zijn regio uit Tikrit zaten op sleutelfuncties. Ja? Maar dat had ook, ook eigenlijk niet zo'n religieuze dim dimensie. Maar dit kan een religieuze dimensie krijgen, namelijk door dat bijvoorbeeld mensen zoals de moslimbroederschap dat uitbuiten. Dus in het begin van de... 80e jaar, eind 70e jaar hebben die moslimbroeder, mensen... hebben speciaal allerlei Alewieten vermoord omdat ze Alewieten waren. En dat is uiteindelijk uitgelopen in een soort kolossaal conflict... waarbij het regime, ik zou zeggen, disproportioneel heeft gereageerd. gereageerd, gereageerd. En dat is dat bloedpad in Hama geweest. Ja, ja. Um, uh, laten we straks verder praten. U blijft hangen. En dan ja. gaan we het hebben over Libië en over het, het, het, de interventie... Uh... Door het Westen. Ja, dus tot zover Syrië. Straks gaan we verder praten over Libië. Met oud-ambassadeur Nicolaas van Dam en Rick Delhaas. Ook dank aan Adnan al Afandi, die hier te gast was. En Radar Abdel Vettag, die allebei vertelde over de situatie in Syrië. Um, ja, laten we eens gaan kijken wat de Arabische kranten allemaal te melden hebben. Marie van Kani, die zit uh, in Amsterdam, als het goed is, in uh, studio. Ja, daar zit ik wel. ja. Politicoloog. Uh, voor ons alle kranten doorgespit. Wat. Uh, wat hebben ze geschreven bijvoorbeeld over het NAVO-optreden in, in Libië? Nou, het opvallende is dat behalve de Libische kranten... er vrij neutraal over de interventie geschreven wordt. De meeste landen zijn met hun eigen problemen... of die van hun buren in de regio bezig, eigenlijk. Met welke krant zullen we ze beginnen? Nou, met Libië, natuurlijk. Oké. Okay. <laughs> dat is meer actueel dan de rest. Nou, dan, uh, al-Zamahir, dat betekent de Masa. Dat is een krant van uh, afgelopen zaterdag... De krant bericht over de kruistocht van, West, de, van westelingen tegen Libië. Gaddafi noemt de westerse machthebbers... die besloten hebben tot deze tweede kruistocht van christenen tegen moslims... megalomaan. Dus uh, dat is de, hoe Gaddafi de uh, westelingen beschrijft. En Gaddafi vindt dat uh, de westerse machthebbers onmiddellijk moeten aftreden... en het volk naar andere leiders moeten zoeken. En nog uh, een andere Libische krant? Ja, ja, ik heb een tweede Libische krant uh, en heet Al-Fajr al-Jadid, De Nieuwe Ochtend. Uh, de krant dus uh, met een grote foto van Gaddafi op de eerste pagina citeert uh, de krant uitgebreid uit Gaddafi's laatste speech. Uh, ik citeer dus, uh, uh, de hersers die deze nieuwe toch begonnen zijn, hebben burgers gedood en de mensheid teruggebracht tot de middeleeuwen. Daarnaast natuurlijk citeert de krant de revolutionaire leider Chavez, president van Venezuela. De krant heeft een foto van Chavez op de eerste pagina, maar net wat kleiner dan die van Gaddafi natuurlijk. Volgens de krant Chavez zou Chavez gezegd hebben: Europa heeft zelf geen druppel olie, daarom wil Europa als vampier de olie van Libië drinken. Een olievampier. Ja. Nou, <laughs> laten we eens overgaan naar naar um, Saudi-Arabië. Wat, wat heb je daar uh, uit de kranten kunnen halen? Nou, de Saudische kranten besteden veel aandacht aan binnenlandse nieuws en dus weinig aan uh, de onrust in de buurlanden. Uh, Okaas bijvoorbeeld schrijft dat koning Abdullah boven alles verheven is en bericht ook uitgebreid over activiteiten van koninklijke bewindslieden. Bijvoorbeeld, koning Abdullah heeft de mandaat van de emir van Mekka voor komende vier jaar verlengd. Dus die emir blijft komende vier jaar in uh, Mekka regeren. Dus uh, deel van de koninklijke familie. Ik heb ook een andere uh, uh, krant uit Saudi-Arabië bekeken, namelijk Al-Watan. Nou, dat betekent het Vaderland. Al-Watan is de liberale krant van het land. En hij, dus die krant is hierop een uitzondering eigenlijk op de toestand van andere kranten. In het een hoofdcommentaar... Uh, aandacht voor de toestand in Libië. Onder de titel... Heeft het laatste uur van, de van het regime geslagen? De krant zegt dat het einde van Gaddafi nabij is. Niet de, milita niet de militaire interventie is de grootste klap... Maar het overlopen van de meest trouwe leden van Gaddafi's regime, met name Moussa Kosa, oudhoofd van de inlichtingendienst van Gaddafi en daarna minister van buitenlandse zaken, de krant dus beschouwt deze mensen, de, de, de, de wegvluchten van deze mensen als de beslissende klap. De krant betitelt de situatie van het libische regime als de dans van de onthoofde haan. Maar zelf een onhoofdhaan kan nog veel schade veroorzaken, schrijft de krant. Verder is natuurlijk aandacht voor de Iraanse rol in de golfstaten. En met name Bahrein. Al-Watan citeert een Saoedische minister die de inmenging van Iran in de interne zaken van de golfstaten scherp veroordeelt. Marian Kani, hartelijk dank voor dit overzicht van de commentaren in Arabische kranten. En uh, Rick Delhaas, uh, laten we maar verder gaan met het gesprek... over de strategie van het Westen ten aanzien van Libië... met oud ambassadeur Nicolas van Dam. Uh, ja, meneer van Dam. Uh, hoe uh, ver mogen de Westerse landen gaan, uh, de NAVO, uh, uh, gezien zeg maar de resolutie? Ja, het is uh, heel moeilijk. Het is begonnen in Libië als een, een burgeropstand. Een vredelievende burgeropstand. Daartegen heeft Gaddafi uh, meedogenloos opgetreden... met hele onorthodoxe middelen door vanuit helikopters of uit vliegtuigen... die mensen te bombarderen. Daar heeft het best op gereageerd, gereageerd heel terecht. En er uh, is een no-fly-zone ingericht. Uh, daar had ik eigenlijk iets heel anders over uh, onder verstaan. Namelijk dat Libische militaire toestellen niet meer mochten vliegen... zodat ze ook die opstandelingen niet meer konden bombarderen. Maar nu is dat uitgelopen tot een interne oorlog... want de opponenten van Gaddafi hebben zich inmiddels ook bewapend. En ja, ik zou zeggen dat de doelstellingen van die no-fly-zone... eigenlijk al wel zijn bereikt, al lang zijn bereikt eigenlijk. Ja, U vindt eigenlijk dat, dat zeg maar, uh, Groot-Brittannië en Amerika en Frankrijk... Uh, die resolutie veel te ruim interpreteren? Ik denk dat hij nu is opgerekt uh, door de, uh, in de zin dat die landen nu partij zijn geworden in, in, in, die, in dat interne conflict. Ze vormen de, de luchtmacht van de rebellen, om het maar zo te zeggen. Nou ja, zij vormen de... Ja, zij dekken dat af. Zij, zij, zij, betrekken, zij mengen zich als het ware in die strijd. En die strijd verplaatst zich. Het is in zekere zin nog niet eens zo'n moeilijk uh, operatie, zeg ik overigens als niet-fartman. Want dat met de luchtmacht is het nogal overzichtelijk, namelijk tussen die steden liggen hele grote stukken woestijn... dus je kunt je beperken op een, op een heel beperkt gebied. Maar zodra het in de steden of daar vlak omheen gaat, dan wordt het veel moeilijker. Maar ja. ik denk dus in feite dat het nu, omdat je kunt toch wel zeggen... dat bijna de hele internationale gemeenschap een hekel heeft aan Gaddafi... of in de loop der jaren duidelijk ontwikkeld, dat men het daar ook minder... ...moeilijk vindt om dan tegen hem in te grijpen. Maar het is wel sprake nu van, denk ik, het inmengen... ...het kiezen van de kant van niet alleen maar van vreedzame eh, opstandelingen... ...die geweldloos hebben geprobeerd eh, te demonstreren... ...maar nu in een militaire strijd. Ja, maar, maar ik kan, maar, me, maar, ik kan maar, me voorstellen dat, dat er ook niet zoveel andere opties zijn. Ze kunnen nu niet uh, zeggen, nou, de no-fly-zone is uh, in werking... ...we gaan weg en we laten Gaddafi voorlopig even zitten. Nou, je kunt ook zeggen, we laten de mensen onderling uitvechten... Want een van de punten is, en dat moet dan in de toekomst blijken, maar wij kennen eigenlijk de oppositie nauwelijks. We kennen de mensen die vreedzamer gedemonstreerd, ge ge ge die kennen we natuurlijk niet, maar daar ga ik vanuit dat die vreedzaam zijn. Maar bijvoorbeeld de mensen die uh, nu die revolutie, de kopstukken daarvan, dat zijn uh, een aantal daarvan, uh, behoort tot de oude geurde van Gaddafi tot veel verkeerd. Dus die hebben tientallen jaren in dat regime meegedaan. En dat zouden dan ook niet direct mijn vrienden zijn, hè, zoals de oud-minister van Justitie Mustafa Abd Jalil of de oud-minister van. Binnenlandse Zaken, Abdel Fattah Younes, dat zijn mensen, dat zijn nu gezichten zeg maar in die revolutie. Uh, die zijn niet de mensen waarvan ik nou denk dat als zij gewonnen hebben, dat zij daar nu een soort democratie gaan uh, stichten. Ja, u, u heeft uh, ruim 30 jaar ervaring in het Midden-Oosten. Uh, het klinkt een beetje cru van laat het maar uitvechten. Dan zien we wel als de stof optrekt uh, wie er overblijft. Ik kru misschien, maar er zijn eerdere. Laat nou, ik eerst zeggen dat ik ken niet zoveel succesvolle voorbeelden van militaire ingrepen Ik denk bijvoorbeeld aan Irak in 2003. Dat is nu acht jaar geleden. Daar is nog steeds uh, heel veel geweld. Uh, er is dus maar een hele generatie die als het ware verloren is. Uh, en uh, ik denk dat dat dus niet. Je moet ook een beetje kijken wat, uh, wat kost het meeste uh, nou, doden of wat is het minst schadelijk. Uh, ja, wij praten ons zeg maar vanuit onze westerse democratie ook vaak in een probleem. Dat we zeggen, ja, wij moeten wel ingrijpen, maar we hebben dan niet de macht om echt in te grijpen en de strijd te beslechten. Ja, zou, zou, zou het dan voor u aanvaardbaar zijn dat, het, dat Gaddafi uh, blijft zitten uh, en bijvoorbeeld het land in, in tweeën uh, uiteenvalt? Nou, ik denk dat dat uh, als een tussenoplossing misschien helemaal niet eens zo erg is... Uh, wij zijn ook niet echt verantwoordelijk voor de eenheid van het land. Het bestaat uit verschillende delen met verschillende karakters. Ik denk dat Gaddafi op een duur, ik kan absoluut niet zeggen over de, de, de tijdstuur, maar dat hij zal zo vallen. Zeker omdat nu dus zijn hele entourage toch hem verlaat. En dat het een kwestie is van tijd dat het ten val komt. En eh, als dan in de ene deel van het land voorlopig een ander bewind is dan in het andere. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. ja. maar eigenlijk pleit u voor een beetje voorzichtiger optreden van... Euh, laat maar even zeggen over onszelf, Europa. Ik denk dat wij heel voorzichtig moeten zijn. Ik denk dat wij onze eh, taak voor een groot deel hebben vervuld. Dat ja. we eigenlijk al verder zijn gegaan om nu de vraag, de vraag te stellen... moeten wij die mensen niet gaan bewapenen... He, want, en we weten niet eens precies wie zij zijn. Dus ik, ik zou zeggen, voor een deel laten ze het onderling eh, beslechten. En als dan dus bijvoorbeeld de zogenaamde op opstandelingen in het oosten de macht hebben, nou, dan is dat een mooie verworvenheid. Dan kunnen ze daar eh, zeg maar, een, een nieuw systeem stichten en misschien vervolgden dat later de. de... Die zeggen zelf al: ja, maar wacht even, onze hoofdstad is Tripoli. Zij willen natuurlijk het land ook niet opsplitsen, net zoals Gaddafi dat heeft wil. Maar als een tussenstadium st naar een, een, een betere, betere tijden voor Libië, zie ik dat niet als een probleem. Oud-ambassadeur Nicolaas van Dam, dank u wel en ook dank Rik Delhaas. Ja. Gaan we verder met Bahrein, want de onrust in het golfstaatje Bahrein is nog lang niet voorbij. Half maart werden vreedzame demonstraties gewelddadig beëindigd. Het leger greep toen keihard in. Koning Al-Ghalifa kondigde voor drie maanden de noodtoestand af. En toen verdween Bahrein uit de hoofdlijnen van het nieuws. Maar dat betekent niet dat de rust daadwerkelijk is wedergekeerd. Verslaggever Harm van Attenveld begint zijn bezoek aan Bahrein. Downtown Manama, de hoofdstad. Een roadblock met gemaskerde militairen. Op de achtergrond zie ik de hypermoderne wolkenkrabbers van de Financial Harbor. Nog in drie weken geleden was deze plek hier volop in het nieuws. The sounds of a crackdown in Bahrain. Large numbers of police moving in on demonstrators near Pearl Roundabout. Overwegen Saïtische opstandelingen eisen meer rechten en politieke hervormingen. Demanding equal rights from the Sunni ruling family. People are being killed. It was not a matter of a rally. It was a matter of occupation of a place. Sheikh Khalid bin Ali Al Khalifa is minister van Justitie. Hij is, net als enkele andere ministers, familie van de koning van Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa keihard ingrijpen bij de demonstraties was volgens de minister onvermijdelijk. Many of were carrying We found guns. There were calls of we want blood. We need blood for our revolution. De internationale media lieten lijken of de demonstranten vreedzaam waren, maar ze hadden zwaarden, messen. Ze riepen deze revolutie heeft bloed nodig. This was the message that had been blood came, right? I mean, many people were killed and mainly it was Protesters die werden gevlogen. Waarom heeft de regering zo veel protesters gevlogen? Denkt u dat iedere regering in de wereld... voor for, intentieel gevlogen van protester? Volgens de minister gebruikt de politie louter geweld uit zelfverdediging. Feit is dat sinds de start van de protesten 24 mensen om het leven zijn gekomen, waaronder vier politiemensen. Yes, hij uh, is my nephew and we gaan going to say bye bye to his body in the cemetery. This is the final. Ik loop in een uh, rouwstoet in El Hadjer. Dat betekent de rots. Dat is een klein dorpje in het westen van Bahrein. Het is een uh, rouwstoet. Ter gedaan gedachtenis aan Aziz Ayat, 38 jaar. 15 maart belde hij nog naar zijn moeder. Alles gaat goed. Hij werkte in het leger als een van de weinige shiiten. De 25e kreeg de familie plots een telefoontje uit het militaire hospitaal: dat het slecht met hem ging. Tien minuten later weer een telefoontje. Jullie familielid is dood. De neef van uh, Assis, die naast me loopt, die zijn lichaam op gaan halen in het ziekenhuis. En op de formulieren waar de doodsoorzaak op stond ingevuld, stond de datum van 17 maart. Dus dat betekent dat er acht dagen zat tussen het moment van overlijden en het moment waarop de familie in kennis werd gesteld. Waarom is hij dood, niemand no informert, niemand no weet. Dit is het formulier waarop de doodsoorzaak staat ingevuld. Een acute hartaanval. Oh, well, uh, I'm not sure of that. First of all, he's nothing wrong with his very strong body and he's sportsman. Wij geloven niet dat het een hartaanval is geweest. Het was een sportman. Hij was berensterk. 38 jaar. Het kan niet dat hij aan een hartaanval zo plotseling is overleden. What we heard from other people, they said. He to go to or to, to, to fire. Wij denken dat hij heeft geweigerd om te schieten op mensen. Fire to people, which is peace us. Uh, because, because we are Shia, Only we are Shia. Shia betekent partij en Sunna volk van de profeet. Onenigheid over de opvolging van de profeet Mohammed zorgde 1300 jaar geleden voor de twee hoofdstromingen in de Islam: Shiiten en Sunniten. Naar schatting 70% van de Bahreini is shiit. Vele van hen wonen in dorpen aan de westkant van Bahrein. Zwarte vlaggen wapperen boven de poort die naar een klein dorpje Doeras leidt. Drie tanks op de hoek van rotonde bij de ingang van het dorp. Het is vrijdag, er zijn demonstraties afgekondigd. Er zijn helikopters de hele dag al in de lucht. En af en toe lezen we op Twitter dat er clashes zijn, dat er traangas gegooid wordt... Op sommige plekken is er geschoten, maar erbij komen is uitgesloten. Want politie en leger hebben die dorpjes volledig van de buitenwereld afgesloten. En als je met de auto daar naartoe rijdt, dan word je bij checkpoints tegengehouden. Bahrein is iets groter dan de Noordoostpolder, bestaat uit 33 eilanden en ligt ingeklemd tussen Saudi-Arabië en Qatar. Bahrein was het eerste land aan de Persische golf waar in 1931 olie gevonden werd. Het heeft een hoogontwikkelde economie, die niet alleen drijft op olie... maar in toenemende mate op financiële dienstverlening, toerisme en handel. Toen Ali jong was, lag dat wel anders. Ik ontmoet de nu 75-jarige shiit in het dorpje Janusan. Overal waar je nu wegen en hoogbouw ziet, waren vroeger landerijen. Het was niet door, zoals nu. Er groeiden watermeloenen, komkommers, courgettes, mango-bomen. Het water kwam uit de vele bronnen op het eiland... en werd tot in de jaren zestig nog met ezels en ossen naar de boerderijen gebracht. Vanaf de jaren zestig nam de welvaart snel toe. Mensen gingen werken bij Babco, de Staatsoliemaatschappij... Of bij de aluminiumfabriek. Er kwamen buitenlanders uit Groot-Brittannië, Japan, Australië, die in de olie werkten. Aan hen kon ik mijn groenten goed verkopen. Vanaf de jaren 80 werd er gigantisch veel land ingepolderd voor de ondiepe kust. Bahrein is daardoor minstens twee keer zo groot geworden. Er werd gigantisch gebouwd. De grondprijs explodeerde. Voor de kust van het dorpje Jan Janouzan ligt zo'n nieuw stuk land. Als de oude man naar de moskee gaat, ontmoet ik in het dorp een groepje hoogopgeleide opgeleide Shaïdische jongeren. They are making the artificial islands, so they are destroying the uh, natural resources. And it's belong to one of the <coughs> royal families. This is the corruption in Bahrain. A percentage that will go not to the minister directly, but with them. Nieuw land op naam van de koninklijke familie. En een percentage van verkoopprijzen dat via via naar de machtige oom van de koning gaat... die al meer dan 40 jaar premier is van het land. De koning niet met zijn uncle. En die in een machtstrijd verwikkeld zou zijn met zijn neefje, die de koning is. Het is niet geld, het is niet it's Nee, het is Karamo is in Arabisch. Het gaat om waardigheid, krijg ik te horen. Met als voorbeeld dat Shiïtische kiesdistricten veel groter zijn dan Sunnitische. Dit district, election, uh, election district... is. 2.000, en dat is 20.000. Mensen van de 20.000 voelen niet dat ze digniteit hebben. Sinds 16 maart de parelrotonde werd schoongeveegd van demonstranten... ze overal in Bagrijn leger en politie met bivakmutsen bij checkpoints. De eerste vraag die ze vragen is, waar ben je van? Ben je een Sunni of een Shi'i? Dit is wat ze vragen op de checkpoint. Ben je Sunnit of Shi'it? In Bagrijn was dat volgens de jongeren... Nooit een issue. I mean I have I have Sunni friends, I have I work with Sunnis, they work with me, we pray together, we eat together. En dan de politieke eisen. De jongeren hebben het over een wens voor een constitutionele monarchie met minder macht voor de koninklijke familie. We want Bahrain to become a constitutional monarchy where the ruling family is basically a royal family and they don't run the country. Maar de belangrijkste grief gaat over zij die voor de politie of het leger werken. They are nationalizing people from Yemen, from Jordan, from Pakistan, from Syria. Sunnieten uit Jemen, Jordanië, Syrië en Pakistan worden gerekruteerd en krijgen een Bahreins paspoort. En all of them are Sunnis. Okay? They, they have this... They are so... The army is so sectarian. En ze one thing. Don't think about Sunnis en Shias. Volgens minister van Justitie Shai Khalid bin Ali al-Khalifa hebben soennieten en Shiiten net zoveel kansen in Bahrein. Er gaat de helft van het nationaal inkomen naar sociale zaken en subsidies. om mensen te laten voelen dat er een rechtvaardige verdeling van welvaart is. Hij weerspreekt het veelgehoorde getal van 40.000 soennieten die de afgelopen 20 jaar genaturaliseerd zouden zijn, ten behoeve van leger en politie. Je vraagt me, waarom draagt het leger bivakmutsen op straat? Waarom wordt de politie gerecruiteerd in Pakistan, Jemen, Irak, Syrië? Because we willen ze niet Imagine in was Stel je voor, ik ben bij de oproeppolitie en behoor tot een bekende familie hier op het eiland. En er wordt iemand aangevallen of gedood. Dan krijg je een oorlog tussen twee families. This cannot be allowed here in Bahrain. Bahrein heeft 1,2 miljoen inwoners. De helft is buitenlander. Er zijn 300.000 Indiërs, gevolg van de tijd dat Bahrein hoorde tot het Britse Rijk. Er zijn Bangladeshi, Filipino's, Nepalezen die schoonmaken in restaurants of werken als inwonend huishoudster. En er zijn de westerlingen die in Bahrein het management bevolken bij de grote bedrijven. Dus we rijden nu op de King Fahd Causeway, Dat is de brug tussen Bahrein en Saudi-Arabië. De bellen Frederik Haantjes... Want woont al zeven jaar in Bahrein en werkt hier en in saudi arabië als consultant. Dus uh, van hieruit hebben uh, we vandaag een heel mooie klare dag. Uh, en niet te stoffig. Uh, je kan van hieruit al Damam zien en uh, Kobar. Nou, dat is de eerste stad in saudi arabië uh, En iets verder ligt dan Ras Tanura. En daar uh, vind je de, de grootste oliebronnen zeg maar, van uh, de Oostprovincie. Dat is ook precies het gebied waar de Sjaïtische minderheid woont in saudi arabië Vaak met familiebanden net over de grens met Sjaïten in Bahrein. Uh, daar zie je niet echt veel politie zoals hier. Maar daar uh, zie je wel heel veel uh, militaire uh, wagens. Uh, ik heb zelfs uh, deze week 100 tanks zien voorbij rijden. Uh, dus er was heel wat beweging uh, militair gesproken dan. En, en dan heb je ook uh, de, de laatste beweging van de afgelopen week... Uh, uh, gezien dat er ook uh, veel Saudi troepen vanuit de centrale provincie van Saudi-Arabië naar de oostprovincie zijn gekomen. Het Britse leger is, zit daar al uh, een goede 30, 40 jaar, uh, heeft ook uh, de verantwoordelijkheid op zich genomen in, in subcontracting om opleiding te geven aan de Saudi militairen en zijn dus ook uh, een van de best opgeleide uh, ja, legers uh, in het Midden-Oosten op dit ogenblik. Saudi-Arabië zendt minstens 1000 troepen en politie... en duizenden militaire vehicles across a causeway into Bahrein vandaag. 14 maart jongstleden. Het Saudische leger trekt Bahrein in. Op uitnodiging van de koning van Bahrein. Logisch, zegt minister Al-Khalifa van Justitie. Want Bahrein is net als Saudi-Arabië lid van de Gulf Cooperation Council, de GCC, een soort regionale NAVO-EU en die Saoedis zijn nu onder de vlag van die GCC in Bahrein. If you look to the regional security. This is the responsibility of GCC. It has a direct relation with securing Bahrain from the from any attack from outside Bahrain, not inside Bahrain. De regionale veiligheid wordt bewaakt door de GCC. We hebben vitale locaties hier die beveiligd moeten worden. De aanwezigheid van deze troepen heeft een directe relatie met het beveiligen van Bahrein tegen aanvallen van buitenaf. Er is directe interventie van andere landen in onze in Bahrain. Er is directe inmenging van buitenlandse mogelijkheden in de interne aangelegenheden van Bahrein. Je kunt definiëren Iran, je kunt sommige areas in Irak, je kunt definiëren Hezbollah in Libanon. En there is voor dat. Er zijn bewijzen in termen van onderzoek. Dit is niet voor mij te verklaren. Het is nu niet aan mij om u te verklaren welk bewijs er voor buitenlandse inmenging is. But for for everyone who saw what happened in, through the the media, the incitement that happened from Al Manar and Al Alam uh, TVs. Iedereen heeft gezien wat er gebeurde in de media, het opstoken door de Iraanse zenders Al Manar en Al Alam. Iedereen die Shiïtische religieuze leider zich met politiek zag bemoeien, zal zeggen... This is not acceptable at all. Hallo? Hallo, dit is Harm van Attenveld, VPRO dutch Public Radio. Mensenrechtenactivist Nabil Rajab woont in een van de sjiitische dorpen in Bahrein Als ik daar om acht uur s'avonds arriveer... staat de hele buurt, net als elke avond, op het dak Allah Akbar... God is groot te roepen als teken van protest tegen de nadrukkelijke aanwezigheid... van leger en politie in hun buurt. De overheid probeert de laatste jaren continu de sectarische kaart te spelen... ...omdat in ons land meer shiiten wonen dan sunniten. Ze the dus proberen die sunniten bang te maken... ...dat de democratie de shiiten macht zal geven. En die zullen ze dan gebruiken om jou als sunnit te onderdrukken. And the same thing, they try to convince the neighboring sunni states... ...dat Shias... Democratie, then it's a threatening for the region. Bovendien proberen ze Amerika en Europa bang te maken dat meer macht voor Shiiten hetzelfde is als meer Iraanse invloed in de regio. They try to frighten the West, the Americans, the Western country, the European countries, that Shia's empowerment means Iran influence in the region. Bab el Bahrain, zo heet de toegangspoort, nog gebouwd door de Britten naar de Soeks, dat zijn de. Kronken steegjes en straatjes. En ik woon hier in de goudzoek. De winkeliers hier die klagen steen en been over hun business. Nu het land al sinds weken in een crisis verkeert. Nu kan je zien dat het hele markt is omhoog. Er zijn geen klanten, specifiek de foreign pupils. die niet komen. De kruis, de schepen, die komen uit de straat, van de Navy. So now they are not here hier kwamen de mensen die van de cruiseschepen kwamen uit Amerika of van de basis die de Amerikanen hier in Manama hebben. Die mensen die kwamen hier allemaal naar deze zoek toe om goud te kopen, maar die komen nou niet, die blijven weg. En als je naar buiten gaat, na 7 uur, dan zie je dat de hele markt totaal verlaten is. Alle winkels zijn dan dicht. You need the stay at home after seven o'clock normaal waren de winkels hier tot 10 11 uur open 11 and also sometime 12 also before we have a lot of clients from Saudi-Arabia we hadden hier veel klanten uit Saudi-Arabië maar ook die die blijven nu weg This happened some uh, tragedies in Manama Wij zijn... Pakistani, zeggen deze twee mannen die hier met me praten. En juist wij zijn bang, want onze mensen worden op straat aangevallen. They killed five Pakistani pupils. Especially for us, we are so afraid from this situation. De onrust heeft grote gevolgen voor de economie van Bahrein. Toch maken de Al-Khalifa's, de familie van de koning, zich weinig zorgen. Dat blijkt als ik spreek met Shai Khalid bin Khalifa Al-Khalifa. Hij is lid van de Shura. Direct door de koning benoemde Bahreinse Hoge Huis. Historical historical, uh, Vergeet niet, we hebben historische banden met onze neven uit saudi arabië En dat betekent dat ze ons, de Al-Khalifa's, helpen. We krijgen 10 billion uh, US dollars van de GCC. We krijgen nu 10 miljard Amerikaanse dollars van de GCC, de Gulf Cooperation Council. Maar natuurlijk komt het meeste van dat geld uit Saoedi-Arabië. Dus die 10 miljard zal in de economie gepompt worden. En daarmee zullen we onherroepelijk weer economische groei krijgen. Het monument met de parel... Het symbool van de protesten is twee dagen na het neerslaan zelf neergehaald. Nu zie ik spiksplinternieuwe stoplichten en asfaltiermachines. En die maken van het parelplein van de revolutie een doodgewoon kruispunt. Een verslag van Harm van Attenveld uit Bahrein. En vandaag heeft de regering van Bahrein de belangrijkste oppositiekrant al Wassad verboden. Omdat ze leugens zou verspreiden over de demonstraties en het politieoptreden. En daarmee de stabiliteit van het koninkrijk in gevaar zou brengen. Berichten uit Blochistan. En dan gaan we het nu hebben over Hongarije. Iets heel anders. Jasper Vakkerts. Welkom, we gaan het hebben over de nieuwe grondwet van Hongarije. Want daar is heel veel commotie over. Ja, dat klopt. Um, in Hongarije is nu een nieuwe grondwet voorgesteld. Dat is door de Fidesz-regeringspartij gedaan. En dat is een overwegend nationalistische conservatieve partij. Um, mensen zeggen over deze nieuwe grondwet. Het neemt ons eigenlijk terug in de tijd. Het bevat weinig moderne aspecten. Um, een grap is wel dat, uh, dat hij in ieder geval in één opzicht heel modern is. En dat is dat de auteur van het rapport, uh, Jozef Tsaier, een europarlementariër... hij schrijft op zijn blog dat hij de nieuwe grondwet voornamelijk op zijn iPad geschreven heeft. En op zijn blog prijst hij die iPad aan. Hij zegt, een fantastisch apparaat, ik heb er overal op kunnen werken. En uh, nou, dit is wat hij erover te zeggen had. Steve Jobs zal verheugd zijn om te horen... dat de nieuwe grondwet van Hongarije op een iPad geschreven is. Bedankt, Steve. God bless you. Kom snel weer terug naar Apple. Dat is in het voordeel van iedereen. Je bent een genie. Ja, dan heeft hij het misschien wel op een heel modern medium geschreven. Maar je kan natuurlijk ook uh, met een ganse veer een heel moderne grondwet schrijven. Zo goed als dat je met een iPad een vrij ouderwetse grondwet zou kunnen schrijven. Ja, dat klopt. En dat lijkt nu dat precies in Hongarije gebeurd is. Um, wat je ziet is dat uh, in, in deze nieuwe grondwet er wordt heel erg de nadruk op de familie gelegd. En dat heeft ertoe geleid dat, dat het gezin een soort van buitengewone regels voor um, toegedeeld krijgen. Onder deze nieuwe grondwet zou bijvoorbeeld mogelijk zijn dat ouders het stemrecht voor hun kinderen krijgen. Um, voor min minderjarige kinderen. Ja, dat klopt. Ouders zouden dus inderdaad voor hun minderjarige kinderen dan kunnen stemmen. En de Europese website Euroactive, die merkt op dat dit voor de Hongaarse premier... Um, Victor Orban en zijn vrouw betekent... dat zij dan samen de dus zes keer zouden kunnen stemmen. Maar goed, er is heel veel ophef over. En ook in het Europe Europese parlement... Want hij heeft, hij heeft zes kinder, kinderen. Nee, hij heeft vijf kinderen eigenlijk. Maar één is al boven de achttien. Dus die zou dan... Zelf mogen stemmen. Oh, Oké, okay. op die manier. Dus en, en dan, dan zou hij dus. Maar ja, op die manier krijgen de gezinnetjes de macht. En uh, worden de alleenstaanden langzaamaan de stad uitverdreven. Ja, dat klopt. En het interessante is dat deze grondwet. omdat deze regeringspartij. die heeft een tweederde meerderheid. in, in, in het kabinet. in de regering. Dus het heeft eigenlijk een hele grote kans. van. Uh, eigenlijk is het zeker dat deze nieuwe grondwet. gewoon aangenomen gaat worden. Wie maakt zich er allemaal zorgen over? Nou, wat je ziet is, in Hongarije zijn er mensen die zich te zorgen over maken... maar ook op Europees niveau. Een um, voorbeeld zijn de, de liberale Europarlementariërs. Zij, uh, nou goed, zij, zij schrijven bijvoorbeeld op hun, op hun weblogs... Dat deze, dat deze nieuwe grondwet discriminerend is. Um, D66 Europarlementariërs, Sofie in het Veld. Zij schreef het volgende op haar weblog. Aanpassingen in de nieuwe grondwet... zullen vooral slecht kunnen uitpakken voor minderheden. Elke lidstaat maakt natuurlijk zijn eigen grondwet. Maar ik hoop dat alle fracties in het Europees parlement... gezamenlijk staan voor de grondrechten van alle Europese burgers. Ja, Tot zover uh, Sofie in het veld van D66. Wat heb je nog meer uh, gevonden voor blogs over deze kwestie? Nou, als we kijken naar die minderheden... die dus eigenlijk heel weinig vertegenwoordigd zijn in deze nieuwe grondwet. Uh, de Roma in Hongarije, wat ongeveer 10%, 10 van de bevolking in Hongarije... bestaat uit deze minderheden... Um, die hebben ook heel boos gereageerd op hun blog. Die schrijven eigenlijk van... het is niet duidelijk onder deze nieuwe constitutie... wat, voor, wat de rechten voor ons zijn. Um, en één Roma schreef het volgende erover. De nieuwe grondwet beperkt de belangen van de etnische minderheden in Hongarije... en gaat in tegen de rechten die ze eerder verkregen hebben. Nou was er eerder in, in dit jaar uh, ook veel ophef over de mediawet. Dat staat helemaal los van deze grondwet. Die kwestie? Ja, de, de mediawet die is eerder dit jaar al aangenomen... door dezelfde regering voorgesteld en ook aangenomen. En daar was inderdaad heel veel over te doen. Want wat was ook alweer de kwestie? Nou, deze nieuwe mediawet die zou het onder andere mogelijk maken... dat, um, dat de overheid um, bepaalde invloed op media zou kunnen uitoefenen. Zo, zou het, zo zouden zij boetes kunnen opleggen of zelfs tot sluiten overgaan... als een media um, niet politiek gebalanceerd zijn of haar berichtgeving doet... En daar is inderdaad toen ook in het Europese parlement veel ophef over gedaan. Want wat is politiek gebalanceerd? Ja, ja precies. Dat is een hele goede vraag. En ik denk precies dat heel veel... Uh, dat is precies waar heel veel media zich absoluut niet comfortabel mee zouden voelen. Van wie komt deze grondwet? Nou, de, de, de, de grondwet is dus het voorstel van de Fidesz-partij. Deze nationalistische, conservatieve partij. En wat je ziet met deze partij, die, heeft, die is aan de macht gekomen... die speelt heel erg veel in op het, op het soort van nog steeds een onverwerkt naoorlogs sentiment in Hongarije... Um, veel, veel Hongaren hebben nog steeds het gevoel dat zij op een of andere manier onjuist behandeld zijn. En dat zie je ook in deze grondwet naar voren komen. Uh, een soort van we moeten weer Hongarije, Hongarije moet weer een belangrijke plaats. Een gaan, nationalistische uh, uh, conservatieve toon staat erin in, in de grondwet, zou je kunnen zeggen. Ja, precies, dat kun je zeggen. Um, en dat is inderdaad ook door de, door de bloggers opgevallen. Um, blogger Beta Sabola schreef het volgende hierover. Ik lees de nieuwe grondwet en ben erg argwanend. Hongaren verlangen van nature naar het grote Hongarije om weer op te staan. Ze begrijpen alleen niet dat de tijd vooruit gegaan is. Ja, en nou is natuurlijk de vraag uh, of de Europese Unie naast uh, protesteren en zich zorgen maken ook nog echt iets kan doen. Hè? Want ze kunnen natuurlijk niet gaan ingrijpen in de, de grondwet van een van de individuele lidstaten. Nee, het werpt inderdaad een hele interessante vraag op hoe de, hoe, de EU hiermee, hoe de EU hiermee omgaat. En dat is woensdag, is daar meer over te horen bij het Euroforum in de Villa VPRO. Kan ik vastmelden op deze zender Jasper Fakkert. Dank voor deze aflevering van Berichten uit Blogistan. En alles is terug te lezen via onze website vilavpro.nl. Klikken op De Zondag. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Alles is terug te vinden op onze website. En daar kunt u ook bloggen met de Nederlandse Syriër... die u zojuist in de uitzending hoorde. Anan Al-Afandi heeft u uitgenodigd om als luisteraar eens te komen bloggen www.vpro.nl en dan klikken op De Zondag. Zometeen op deze zender Wetenschap in het programma Labyrinth. Daarin gaan we het hebben over de moeilijkheid van beslissen. Want dat is heel moeilijk en dat is nu eindelijk uitgezocht... waarom dat zo moeilijk is. En we gaan het hebben over opvoeden, want dat is ook heel erg moeilijk. En we gaan het hebben over bionische mensen. U weet wel, de, de man van 60.000 jaar gaat hier dan toch eindelijk komen. Dat hoort u straks allemaal in Labyrinth Radio met Isolde Hallenslepen. Kijk, daar zou je er hebben. Tot zometeen. Een hersentumor. Acht uur opereren. Op de zaag spoelen. Ja. We hebben een luik gezaagd in de schedel. Op grote videoschermen is te zien hoe de tumor langzaam wordt stukgedreeld en afgezogen. Maar dan... Operatie is klaar hoor. Ik ben op de uitslaapkamer. Hallucinaties. Angsten en herinneringen. Ik weet ik toevallig al wat vandaag het is, vandaag? Luister zometeen naar de documentaire narcose. Vage schimmen staan op mijn bed. Je weet waar u bent. Het verhaal van Maria Mok en haar hersenoperatie vijf jaar geleden. Ik kan nog niet goed scherp stellen. Zometeen, 9 uur, narcose in Holland Doc Radio. Waar is dat dan? Radio 1. Op de uitslaapkamer, ja, heel goed. Het nieuws. Van alle kanten. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen die de lente zo al mooi genoeg vinden. E-matching dat is online dating, alleen voor hoger opgeleide. E-matching.nl durft u het aan. Als tv of radioadverteren voert u campagne met een doelstelling. Maar gaat u die doelstelling halen? Met Ster and Measure weet u het antwoord.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 Herken je de hoeveelheid drank? Oh ja, vijf pilsjes, een glas gin, elf janevens, twee bloody marys en nou, uh, één tonic. En aan de Stiel... Oh, oh, oh. Herken je de vakman? U heeft al een heggeschaar van Stiel vanaf 199 euro. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Dit is Radio 1.